Het NOS-journaal door Meegens. Goedemiddag. Problemen met steeds meer kernreactoren in Fukushima. Radioactieve stoffen rond Japanse centrale richting zee geblazen. En het CDA heeft kritiek op godsdienstvrijheidsstandpunt van VVD-kamerlid Hennis. Het weer vooral in het noorden is bewolkt. In de rest van het land overwegend zonnig. In het zuiden kan het 17 graden worden. In het noorden blijft de temperatuur steken op zo'n 12 graden. Morgen neemt in het oosten de bewolking toe en dan wordt het iets koeler. De dagen daarna is het bewolkt, maar blijft wel droog. De kernreactoren 5 en 6 van de centrale Fukushima 1 in Japan kampen nu met een lichte temperatuurstijging. Eerder waren er nog geen problemen met die uh, nummers 5 en 6. De Japanse nieuwszender NHK doet verslag over de situatie. De Ibaraki prefectural government says it detected 5.57 microsieverts of radiation in the air. That is about 100 times higher than usual. A well, higher than usual radiation has been also detected in the capital Tokyo. Ja, er zouden in Fukushima na de explosie van vannacht bij reactor 2, dat was een explosie, per uur 400 millisievert radioactieve stoffen vrijkomen. Veel meer dan normaal. En ook in de hoofdstad Tokio is de gemeten straling hoger dan normaal. Hoewel die weer wat terug zou lopen, zijn de laatste belichten. We hebben nu aan tafel zitten hier Wim Turkenburg, energiedeskundige en hoogleraar aan de Universiteit in Utrecht. Goedemiddag meneer Turkenburg. Goedemiddag. Uh, daar is mee beginnen die 400 millisievert uh, radioactieve stoffen die vrijkomen. Per uur. Nee, het is niet vrijkomen. Het is een stralingsbelasting die je oploopt... als je aan de rand van de centrale uh, zou staan, een ja. uur lang. Dan krijg je een dosis, uh, althans dat was uh, zeg maar, uh, een paar uur geleden zo... van 400 millisievert per uur. Ja. De berichten zijn dat dat wat aan het teruglopen uh, is... Uh, 400 millisievert uh, is buitengewoon hoog. Ja. Een radiologisch werker. Het gaat dus normaal met... gesproken om één of twee sievert die je per jaar... Uh, een gewone burger mag 1 millisievert per jaar okay. extra krijgen. Ja, dat en... is bij, bij wat röntgenfoto's die gemaakt worden of dat soort zaken. Stel ik me dan zo voor. Dat nou, je... dan kan het misschien nog wel ietsje hoger gaan. Uh, maar zeg maar, dit is een norm die geldt voor kernenergiecentrales. Ja. Ja. 400 per uur. Um, wat, wat heeft dat voor gevolgen voor het personeel? Er moeten daar mensen rondlopen, die moeten daar knoppen bedienen of dingen proberen toch? Ja, ja. Nee, er lopen daar nu nog, uh, volgens de laatste berichten, 50 mensen rond. Of ze zijn al geëvacueerd. Die 50 mensen moeten proberen de reactor te koelen. Die worden dus blootgesteld aan hoge stralingsdosis. Levensgevaarlijk? Uh, als je daar dat lang krijgt, is dat levensgevaarlijk. Wat is lang maar als... dan? Hoe lang is lang? Nou, ik denk dat met de niveaus die ze nu hebben... dat ze daar, zeggen, tien minuten, misschien een kwartier... Uh, misschien door beschermende kleding een half uur mogen blijven. En dan moeten ze worden afgewisseld door weer nieuwe mensen. Dus en als je, heeft... je dan rekent, je moet er ook nog naar naartoe vervoerd worden... en weer ja. weg zijn, dan kan je er in tien minuten werken ofzo. Dat klopt. Uh, en dat gaat dus niet alleen om deze ene, maar het gaat om drie reactoren... waar die mensen dan moeten werken. Ze hebben wel iets van 800 mensen, laat ik maar zeggen, in reserve. Dus je kunt wel met een soort van ploegendiensten werken... maar dan worden ze dus allemaal tot op zekere hoogte opgebrand, laat ik het zo maar even zeggen. Ja. Totdat ze maximaal maximale hebben gebruikt. En daar moet, daarna moeten ze weg. Ja, nu uh, ook verhoogde uh, temperatuur in de, de centrales 65. Daar hadden we tot nu toe nog geen berichten <kuggen> van. Nu ja. lijkt ook daar de temperatuur wat op te lopen, zegt dat? ja. Nou, dat betekent dat het onvoldoende wordt gekoeld. We hadden dat eerder al gehoord bij reactor nummer 4. Dat zijn drie reactoren die tijdens de aardbeving gewoon stil lagen. reactor nummer 4 lag al drie maanden stil. Ja. Uh, maar ook een reactor die stil staat, die moet permanent gekoeld worden. Dus alle splijtsofstaven, uh, zowel binnen als buiten de kern van de reactor, dus ook in een bazin, waar oude splijtsofstagen liggen opgeslagen, die moet je permanent onder water hebben staan. En dat blijkt dat bij reactor nummer 4 dat dat onvoldoende is gelukt. Ja. Daar is ook radioactiviteit bij vrij. Dus ook daar heeft smelting van splijtstofstaven in een zijn plaatsgevonden. En bij de reactor 5 en 6 is er dus een verhoogde temperatuur. Leid ja, suggereert een te weinig koeling. Ja. Stel nou dat het, voor zover dat nu nog kan, goed afloopt, dat het hierbij blijft. In hoeverre is dan die regio toch verloren voor de toekomst? Ik weet niet uh, wat de stralingsbelasting is op grotere afstand. Maar laat ik zeggen, de eerste, uh, zeker een straal van 10 kilometer is mijn aanschatting. Uh, daar kan voorlopig niet meer, niemand meer terugkomen. Nee. En uh, het hangt af van hoe zich verder ontwikkelt. De verwachting is dat toch nog meer radioactief stof wordt uitgestoten. En dat betekent dat toch die straal waar je niet meer kunt wonen steeds groter wordt. Okay. Meneer Turkenburg, ik dank u wel voor dit moment. We horen u vast later nog een keer terug hier op, op Radio 1. Uh, dan gaan we even naar Tokio. Daar is de verhoogde radioactiviteit in de buitenlucht gemeten. Het stralingsniveau is volgens het gemeentebestuur niet schadelijk voor de volksgezondheid. Inwoners beginnen daar wel in paniek te raken. Op het station stellen mensen zich op de hoogte van het laatste nieuws. <weird> Ja, ze zeggen dat we ons geen zorgen hoeven te maken, zegt deze man. Maar hij vraagt zich af of de waarheid wordt verteld. Hij is dan ook heel bezorgd. Inwoners van Tokio zijn aan het hamsteren geslagen... en er staan lange rijen voor de benzinestations. Ja, deze meneer vertelde dat overal benzinestations zijn gesloten. Klanten zoeken naar plaatsen waar ze nog kunnen tanken. En supermarkten zijn al zo goed als leeg. Bij de drogist zijn de mondkapjes niet aan te slepen. Ik ben bang dat de straling hierheen waait, zegt deze Japanse vrouw daarnet. Eh, ondanks berichten dat het stralingsniveau in Tokio alweer zou dalen... proberen veel mensen de stad toch te verlaten. Alle vluchten vanuit Tokio zitten vandaag helemaal vol. Eh, de wind rond de Fukushima-centrale staat gunstig... maar het is wel een dag vol slecht nieuws. Weer een explosie en uh, schadelijke concentraties gemeten. John Veldkamp is in Tokio, waar het uh, nieuws dus met grote zorgen... zoals we net hoorden, uh, wordt gevolgd. Uh, John, uh, de, de gunstige wind wordt er gezegd. Uh, is daarmee het gevaar voor Tokio voorlopig geweken? Nou, dat valt te zeggen dat is geweken als het niet gaat regenen. Want uh, als het gaat regenen, dan komt de radioactiviteit... die in de lucht zit, die hoopt zich op eigenlijk in het water, en die komt dan toch naar beneden. En dat is, dat is niet goed. Dus ja. uh, laten we hopen dat het niet gaat regenen. Ja. Uh, maar verder is het natuurlijk wel uh, een, ja, een zegen dat die wind nu verder aan land komt, maar juist uh, de zee in gaat. En uh, de, de, we zouden bijna vergeten... maar de hulpverlening in het gebied dat getroffen is... in het noordoosten van Japan, uh, door die beving en die tsunami uh, vrijdag... Hoe, hoe staat het daarmee? Nou, naar mijn weten gaat die voorlopig nog door... Inmiddels zijn er, nou, dat was trouwens de stand van zaken vanochtend, 2500 lijken geborgen, maar er zijn 17.000 mensen vermist. 17.000 vermisten? Ja, die laatste tussenstand. En daar moet je toch het ergste van hopen. Want als die mensen natuurlijk niet zijn gevonden, dan uh, is de kans op overleving natuurlijk erg klein. Jij bent nu op het vliegveld van Tokio, want jij uh, verlaat het land, gaat naar China. Uh, hoe is de situatie daar? Maar het is hier druk. Je ziet hier veel buitenlanders, maar ook heel veel Japanners. Alleen de Japanners nemen voor openlandse vluchten. Dus die gaan ergens anders in Japan zitten. Alle hotels zijn er. De vertrekhal ligt vol met mensen. nog, het zijn niet die die We hadden deze met de sneeuw over, maar wel bezet. En verder is de sfeer dat iedereen voortdurend... zijn mobiele telefoon zit te checken, zijn computers... Men is nog maar met één ding bezig. Dus wat staat ons de volgende uur? Te? Hoe erg is het? Ja. Uh, ja, en dus er zijn mensen redelijk gelaten. Hm. Ja. Hoe, laat, hoe laat vlieg jij daar weg? Ik vlieg al vanochtend weg en ik hoop dat die vlucht ook gaat. Want uh, nu verbaast niet meer meer. Uh, maar volgens mij gaan er zelfs om één uur nog vliegen, uh, vluchten weg. En alles zit hartstikke vol. Okay. Ik wens je een goede reis. Dank je wel. Joan Veldkamp was dat. Uh, er gaan allerlei verhalen, we net ook al van, uh, van John over het weer... en de invloed uh, van dat weer op de verspreiding van, uh, van radioactief materiaal. Vandaag is onze weerman Marco Verhoef, die zit nu hier aan tafel. Marco, um, hoe staat het met de wind? Het is, uh, het is gunstig daar in, uh, in Japan nu? Ja, daar lijkt het wel op, maar het is een beetje een dubbeltje op zijn kant. De wind waait uit de noordelijke richting, een beetje parallel aan de kust. Nou, die centrale ligt klem aan de kust. Uh, en het land buigt langzaam een klein beetje af richting het uh, zuidwesten. En dat betekent dat als die wind noordelijk blijft... dat het meeste uh, rotzooi wel de zee op zal waaien. En zo gauw als de wind gaat draaien naar het noordwesten of naar het westen... dan zijn we wat dat betreft uh, voorlopig van de problemen af. Uh, je moet natuurlijk ook kijken hoe het op hoogte uh, zich ontwikkelt. Het lijkt erop dat de winddraaiing daar wat eerder begint in te zetten. En dat dus op hoogte de lucht sneller de zee op wordt geblazen dan vlak aan de grond. En aan de grond gebeurt dat eigenlijk zo'n beetje... Ja, hangt een beetje vanaf waar je zit... maar in Fukushima zelf zal dat de komende uren al snel optreden. En kijken we wat meer naar het zuiden, richting Tokio bijvoorbeeld... Dan, dan treedt die winddraaiing misschien iets later op. Maar wel de komende drie tot zes uur. Dus uh, het zal eerder beter worden dan slechter. Ja. En maar de angst is uh, dat, dat het gaat regenen bijvoorbeeld. had je net over? Ja, heen? nou dat... Is ik ben geen deskundige op het gebied van, van allerlei afvalstofjes enzovoorts. Maar ik denk dat dat wel meevalt. Omdat uh, het is pas gevaarlijk als er daadwerkelijk radioactiviteit in de lucht zit. En ja. dan kan het pas met de regen naar beneden komen. En als het er niet in zit, omdat het de zee opgewaaid is... Ja, dan hoef je ook niet zoveel van neerslag te vrezen. Dus ik denk dat ook dat een, uh, een goed gaat aflopen. Okay. Dankjewel, Marco Verhoef voor dit moment. Ja, dan hebben we aan de lijn Jan-Willem Smit. Die uh, woont en werkt al zeven jaar in Tokio. Meneer Smit, goedemiddag, goedenavond moet ik zeggen voor u. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, veel, veel problemen met die verschillende uh, reactoren. Um, we hoorden net John Velkamp die op de luchthaven staat in, in, in Tokio... waar het een, een, een drukte is, mensen die proberen uh, weg te komen. Voor wat betreft de situatie rond de kerncentrale... wordt u door de media bijvoorbeeld of door de overheid goed op de hoogte gehouden? Ja, ik, uh, mijn, mijn vrouw die volgt meer het Japanse nieuws, zeg maar, via NHK hier op de televisie. Ja. En ik hou meer uh, de BBC en, en Bloomberg en dergelijke in de gaten. Zo ook een beetje om het buitenlandse vertaalwerk uh, binnen te krijgen. wat dat betreft uh, vind ik het wel redelijk gaan. Hoor. Al hebben de Japanners een twijfel over uh, het waarheidsgehalte van wat, uh, uh, wat de Japanse overheid zegt. Ja, want uh, waar twijfelen ze dan aan? Een, de, een, een premier die iets zegt, of het feit dat de premier te laat zou zijn geïnformeerd of zo, wat zijn dat voor zaken? Ja, het, het, het vertrouwensniveau, of, of het echt niet te hoog is en dergelijke, of, of, of ze denken dat het misschien wel, daadwerkelijk wel schadelijk is en dat ze daar zeg maar, over niet te waarheid over spreken. Dat het nog veel hoger zou zijn want, dan uh, wat nu wordt gezegd, die, die, die 400 millisievert? Ja, ja inderdaad. Ik ja. uh, dat dat eigenlijk, of, of, ook omdat, misschien is het wel 400 munitie, uh, maar dat dat misschien toch schadelijker is dan, dan, dan wat te zeggen. ja Heeft u eraan gedacht om, ja. uh, om het land te verlaten, of om in ieder geval de stad te verlaten, bijvoorbeeld naar het zuiden te gaan? Nou, ik niet. Uh, ik heb wel een heel groot aantal klanten van mij en ook wel Nederlandse vrienden die, uh, die, uh, die uit Tokio vertrekken. Met name buitenlanders die vliegen natuurlijk gewoon terug naar huis, naar Engeland of naar Amerika of uh, naar Europa ja. um, of ze sturen hun vrouw en kinderen weg, want ze moeten zelf vaak doorwerken. Ik werk zelf in de financiële uh, dienstverlening. dus uh, ja, we moeten hier blijven. Die beurzen die sch uh, die, uh, die schiet vandaag. Ja, en de handel gaat gewoon door, dus ik, ik kan op dit moment niet weg. Ik heb mijn ja. eigen bedrijf hier, ja. dus uh, ik blijf zitten. Mijn vrouw die heeft ook een eigen bedrijf, dus die moet ook, we moeten ook blijven hier. Ja, ja. En, uh, verder maak ik, ja, ik maak mijn persoon niet zo heel veel zorgen Ik ben niet zo'n paniekerige figuur. Um, maar toch wel weer overal, een forse naschok. Overal, over mijn... Ja, er is wel weer een forse, ja, er is een forse naschok geweest toch weer afgelopen nacht, hè? Ja, ja. ja ik, ik werd er net daarvoor wakker. En toen voelde me een flinke druil. Dat ja. iemand heel hard tegen je huis, huis aan bonkt. Um, maar dat hield ook gelijk weer op. Dus het was echt alleen maar een naschok. Ja. Nou, u blijft er uh, zo te horen uh, nuchter onder en koel cool En uh, dat lijkt me verstandig. Ja. Ik dank u wel dat u ja, even aan de ik lijn ik wilde komen. Ik, ik dank u dat u aan de lijn wilde komen. Jan Willem Smit in Tokio. Goedenavond. Dit is het NOS Journaal. Het door Altmegens. Het debat in de Eerste Kamer over het elektronisch patiëntendossier... wordt opgeschort. Vanochtend uit de fracties veel kritiek op de plannen van het kabinet... om een landelijk patiëntendossier in te voeren. Zodat artsen en apotheken in het hele land... in de gegevens van patiënten kunnen kijken. Een groot deel van de Kamer... Twijfelt sterk of het systeem wel moet worden ingevoerd. Onder meer regeringsfractie VVD vraagt zich af of de privacy niet wordt geschonden. VVD-minister Schippers vroeg na de kritiek van de Kamer vandaag niet meer verder te gaan met de behandeling. Dat gaat over twee weken verder. Het CDA heeft kritiek op uitspraken van de VVD over de vrijheid van godsdienst. VVD-kamerlid Hennis Plasgaard wil een discussie over een verbod op hoofddoekjes... voor medewerkers van gemeentehuizen. Dat zou onderdeel moeten zijn van een breed en open debat... over de scheiding van kerk en staat. Volgens Hennis is het grondwetsartikel over de vrijheid van godsdienst... in feite overbodig, omdat die vrijheid al in vele andere artikelen is geregeld. Het CDA-kamerlid Sterk noemt de vrijheid van godsdienst... een fundamenteel recht in beschaafde landen. En ze stamt niet hoe een liberaal dat overbodig kan vinden. En ook andere partijen zetten vraagtekens bij de opmerkingen van Hennis. Sport. We hebben over boksen. De Internationale Boksbond heeft de schorsing van de Nederlandse Bond per direct opgeheven. De Bond was geschorst omdat het vorig jaar een toernooi heeft gehouden. Waar gebokst werd zonder bescherming. En dat is in strijd met de internationale regels. De boksbond is nu bestraft met een boete. Ruim 1400 euro moet er worden afgetikt. Bondsbestuurder Chris Moerkerk is opgelucht. Een hele grote zaak voor de Nederlandse boksport is uh, toch uh, redelijk snel uiteindelijk ook weer uh, uh, beëindigd. Uh, ja, we kunnen leven met het uh, besluit wat uh, nu genomen is door de AIBA. Uh, dat we een uh, relatief beperkte boete krijgen opgelegd. En dat de schorsing uh, voor alle boksers en trainers zo onmiddellijk uh, wordt uh, opgeheven. En uh, niet onbelangrijk ook dat we de, de organisatie van het Europese kampioenschap... voor dames uh, in Rotterdam ook weer ter hand kunnen gaan nemen. Ja, de Europese kampioenschappen voor vrouwen zijn in oktober. Ondanks de goede afloop gaat de boksbond wel maatregelen nemen... om dit soort incidenten te voorkomen. Volgens Moerkerk wordt er nog gekeken naar de eigen organisatie. Ja, het gaat, het gaat met name om afstemming. En, en, en soms uh, er zijn er zaken die, die gebeuren in, in de boksport, worden afspraken gemaakt... En is het niet evident dat, uh, dat het bestuur van de, van de boksmond ook altijd op de hoogte is van wat er dan is afgesproken. En uh, ja, dat, uh, dat kan natuurlijk niet gebeuren. Zeker niet waar het gaat om dit soort belangrijke besluiten. André Ooyer speelt ook komend seizoen voor Ajax. De verdediger, 36 is die, verlengt zijn contract met één seizoen. Ook Lorenzo Ebesilio staat op het punt bij te tekenen. De aanvaller blijft tot medio 2014 in dienst bij de Amsterdammers. We hebben verkeersinformatie bij de ANWB. Goedemiddag, Dennis. Mooi. Hele goede middag. Er staan twee files op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. tussen de Nieuwegein-Zuid en Everdingen, twee kilometer. Het wegdek is daar kapot en daarom is één rijstrook dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de A9 in de richting van Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knopend Raasdorp staat vier kilometer. En hier is de linker rijstrook afgesloten. Dankjewel. De hoofdpunten uit dit NOS-journaal. Radioactieve stoffen in de atmosfeer rond de Japanse kerncentrale Fukushima. En die worden richting zee geblazen. Ook de kernreactoren 5 en 6 van die centrale kampen nu met lichte temperatuurstijgingen. En het debat in de Eerste Kamer over het elektronisch patiëntendossier. Dat debat wordt opgeschort. Dit is Radio 1. En -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de benzineprijzen reizen de pan uit. En je zou dus denken dat Jan Kees de Jager met een grote glimlach... en handen wrijvend de dagkoers in de gaten houdt... want zo wordt de staatskast natuurlijk lekker gespekt. Maar de minister van Financiën spreekt dat tegen. Volgens hem verdient de Nederlandse staat helemaal niks extra's. Maar Paul van Selms van United Consumers, dat is een consumentenorganisatie... vindt dat de benzineprijs omlaag moet. Gisteren vertelde uitgever Fik van der Rijt in het Radiodagboek... dat hij zijn hele voorschot voor de Elschop-biografie... plus wat spaargeld in de eerste uitgave van Villa des Roses heeft gestopt. En nu wil iedereen natuurlijk weten wat hem dat nou heeft gekost. Ik had er ook een auto voor kunnen kopen, maar ik heb geen rijbewijs. Dus uh, dan koop ik liever een mooi boek. Zoals, oh, dat, nou, hiermee heb ik genoeg de, over de waarde verteld. Ik had er een eenvoudige uh, volkswagen voor kunnen kopen. En straks na half twee is stand.nl. VVD-Kamerlid Janine Hennes Plasgaard wil een open debat over de scheiding van kerk en staat. U hoorde dat net ook al in het nieuws. In een interview met Dagblad de Pers zegt ze dat in dat kader ook moet worden gesproken over een verbod op hoofddoekjes voor medewerkers van stadhuizen. Maar het debat moet wat haar betreft ook gaan over andere religieuze symbolen. Dus niet alleen de hoofddoekjes. ze noemt de vrijheid van godsdienst een overbodig grondwetsartikel omdat de godsdienstvrijheid al in andere artikelen is geregeld.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 Torenhoge benzineprijzen leveren de staat geen extra cent eh, op... zegt minister Jan Kees de Jager van Financiën. Door de onrust in de Arabische landen is de prijs voor ruwe olie hoog. En dat merken we dagelijks aan de benzinepomp. De prijs voor een liter euro loodvrij is vorige week voor het eerst boven de 1,70 euro gestegen. Nu zit hij er trouwens net onder. Paul van Selms is van de consumentenorganisatie United Consumers. Dag meneer van Selms. Goedendag. U bent het niet eens he, met de jager, uh, namelijk uh, zijn bewering... dat de overheid niet meer inkomsten krijgt door die hoge brandstofprijzen. Nee, niet helemaal. Uh, aan accijnsen klopt dat wel, want dat is een vast bedrag... in een liter benzine of diesel of LPG. Ik uh, geloof 99 hè? is dat, hè? Ja, dat is het totale bedrag van accijns en BTW. Maar BTW is inderdaad een percentage. En naarmate de prijs hoger wordt, uh, en je praat over hetzelfde percentage... gaat het bedrag wat, je, uh, wat dat percentage representeert omhoog. Aha. Dus aan BTW-inkomsten krijgt de overheid wel degelijk meer binnen. Dus de accijns blijft hetzelfde, maar door die BTW krijgt de jager wel degelijk meer in zijn staatskas. Correct. Ja. Um, in hoeverre is de vraag naar benzine eigenlijk elastisch, zoals dat zo mooi heet? Oftewel, gaan mensen echt minder auto rijden bij hogere brandstofprijzen? Ja, dat is, dat, is, dat is een beetje lastig om, om aan te geven. Uh, concrete cijfers heb ik daar niet voor, maar wat ik wel zie uh, is dat mensen uh, mobiliteit in het algemeenheid als een, een soort eerste levensbehoefte zien. Dan kun je dat nog onderverdelen in, als ik naar de Efteling ga, is dat nou noodzakelijk uh, of niet? Maar als je naar je werk gaat en je woont uh, meer dan 20 kilometer van je, uh, of je werkt uh, werkwoonplaats is dus meer dan 20 kilometer uit elkaar... Ja, dan heb je wel een auto nodig. En in die zin is het voor veel mensen dan een onmisbaar uh, gebruiksmiddel. En dan heb je gewoon die brandstof nodig. Nou ja, we hebben ook openbaar vervoer, dus je zou ook ervoor kunnen kiezen om met de trein te gaan of met de bus. Nee, dat is zeker waar. En uh, het is ook goed dat de overheid dat stimuleert. Uh, alleen, uh, dat is niet voor iedereen mogelijk. Nee, nee. Um, even naar die berekening, hè. Uh, want u vindt eigenlijk dat, dat we iets terug moeten krijgen. We, de consument die aan de, aan de pomp staat en die die, die die hoge prijzen ziet. Hoe moet dat dan? Ja, nou kijk, ik begrijp dat de overheid een bepaald uh, bedrag aan de inkomsten, uh, uh, dat ze daarop rekent. En dat is ook heel normaal, want uh, we hebben dat geld ook nodig, want anders kunnen we niet in onze samenleving de uitgaven doen die we willen. Want vergeet niet, de overheid vangt jaarlijks op basis van brandstoffen alleen al aan btw en accijn zo'n 9 miljard. Dat is een hele hoop geld. Uh, dat die overheid dat geld niet kan missen, begrijp ik. Maar uh, jaarlijks maakt zij een begroting wat er aan inkomsten zal komen. En je zou kunnen zeggen, als men duidelijk ziet dat men boven die begroting uit gaat komen, dat men een manier vindt om dat geld uh, terug te geven. Ja, hoe? Uh, dat kan op verschillende manieren. Je kan de BTW aanpassen. Je kan accijnzen niet meer verhogen. omdat je vorig jaar te veel aan BTW hebt binnengekregen. Er zijn allerlei manieren voor. Uh, het gaat mij niet zozeer om de manier. want uh, daar komen we samen wel uit, denk ik. Maar het gaat meer om het mm. principe dat de overheid. waar ze meevallers kan voorkomen, ook voorkomt. Ja. Uh, de jager zegt dat als hij uh, minder binnenkrijgt. Uh, dat hij dan andere belastingen moet verhogen. Ja, maar, maar dat is als er een tegenvaller is. Maar als hij begroot dat hij 100 miljoen, ik noem maar een bedrag, of 100 miljard aan inkomsten binnenkrijgt, en dat blijkt uiteindelijk een paar procent meer te zijn, dan zou je kunnen afvragen of de overheid die meevallen zich toe moet eigenen. Ja, ja. En ik vind, daar dat, dat kun je voor kiezen, dat is, een, dat is een overweging. Maar ik vind, als je goed begroot, dan is dat niet nodig. Nee. Nou we, u bent een consumentenorganisatie, vroeger hadden we de Telegraaf nog wel eens... Hè, die, om, uh, die actie voerde om de accijns te verlagen in uh, tijden van hoge brandstofprijzen. Hoe zit het eigenlijk nu met die lobby? Moet die echt van u komen of, uh, of hoort u meer geluiden? Ja, het is een beetje lastig. Veel mensen laten het een beetje uh, uh, over zich heen komen als een uh, onoverkomelijk kwaad. Aan de ene kant is dat ook zo. Uh, dan zijn ook, uh, de politiek vooral zegt dat uh, wij de vinger moeten wijzen naar de olieproducerende landen of de oliemaatschappijen. Daar is op zich ook niks mis mee. Daar wordt ook geld verdiend. Alleen, uh, daar kan de consument zelf in sturen. Als wij vinden dat partij A, B of C uh, te veel voor haar product vraagt... dan ga je ergens anders tanken, bij wijze van spreken. Ik bedoel, dat heb je zelf in de ja, hand. Maar, maar die btw en accijns ja. kun je niet sturen. Gaat altijd naar de overheid, hè? Aan de ja. telefoon is Erik de Vries, de directeur van de branchevereniging... voor zelfstandige benzinestations. Dag, meneer de Vries. Goedemiddag. Merkt u bij de pompstations dat de vraag naar benzine daalt met die hoge prijzen? Nee, merken we nu nog niet. We zien uh, wel dat de vraag aan het stabiliseren is... Als je naar de cijfers van 2010 kijkt en je vergelijkt de cijfers met 2009... dan zie je dat de afzet van brandstof voor heel Nederland uh, dat die gelijk is gebleven... terwijl uh, het wagenpark wel is gestegen. Dus je ziet wel dat de auto's gemiddeld wat zuiniger zijn uh, geworden. Maar, zeg maar voor heel Nederland gezien um, ja, is die brandstofplas die is nu stabiel. Die zal waarschijnlijk wel in de komende jaren wat, uh, wat gaan dalen. Maar mm. dat heeft er eigenlijk in de eerste instantie mee te maken... dat door fiscale stimuleringen auto's een stuk zuiniger zijn geworden. En niet zozeer omdat mensen minder zijn gaan rijden. Dan nee. nou zegt Van Soms dat uh, de schatkist welvaart bij die dure benzine. Uh, de benzinestations worden ook slavend rijk? Nee, nee dat was het maar waar. Nee, dat, uh, dat zou ik je wel zeggen. Maar uh, we zien wel een verschuiving. Het is zo dat uh, de, de benzinesector werkt vaak met een, uh, gewoon met een vaste marge. Dus, dus dat maakt eigenlijk niet uit hoe hoog de prijs van, uh, van de brandstof is. Um, en dat varieert voor gewone benzine ergens... Uh, zeg maar tussen de 5 tussen en, en, en de 10 cent uh, mm. per liter maximaal. En dat, uh, dat is onafhankelijk van, uh, van de hoogte ja. van de brandstof. Maar er zijn wel stations die, die stunten met prijs. En ziet u dan uh, meer een toeloop daar naartoe? Ja, onze, bij onze achterban, dat is wat vroeger eigenlijk de witte pompen maar uh, Goed, dat zijn tegenwoordig ook uh, keurige uh, stations allemaal. Uh, die hebben vaak hun, uh, hun prijs als, uh, als een belangrijk wapen. Uh, en die, die stations die zien wel dat er uh, wat meer volume uh, die kant op komt. Dus dat, dat blijkt wel dus dat mensen wel steeds meer naar een goedkoper alternatief uh, gaan zoeken. Uh -huh. um, en uh, ja, dan, dan komen ze vaak bij, uh, op, bij onbemande tankstations uit of, of uh -huh. bij uh, stations uh, bij, bij onze achterbanden. Uh -huh. Meneer Van Selms, hoe, zijn het eigenlijk, uh, hoe is dat in de buurlanden geregeld qua prijzen? Hoe, uh, hoe, hoe zitten wij ten opzichte van onze omringende landen? Uh, buitenland is over het algemeen veel goedkoper dan in Nederland. Dat wisselt van een paar procent tot tientallen procenten. En dat is uh, voor 99 procent toe te wijzen aan het belasting- en accijnstarief dat wij hier hebben. Ja, dat is in andere landen gewoon lager. Ja, correct. Ja, ja. En meneer De Vries, wanneer gaan mensen eigenlijk omrijden voor goedkopere brandstof? Met name mensen in de grensgebieden dan? Ja, dat is, nou ja daar hebben we wat ervaring mee uit uh, de jaren negentig toen de prijzen of de accijns ook flink verhoogd werden. En dan zag je eigenlijk dat er een, uh, op het moment dat er een prijsverschil van toen nog ongeveer 10 guldencent uh, was, dat mensen dan geprikkeld worden om, uh, laten we zeggen, niet meer te tanken op een vaste route, maar om er speciaal voor om te gaan rijden. En dat, uh, ja, dat doen ze dan tot, tot een straal van ongeveer uh, 20 kilometer. Uh, en ja, iedereen denkt dan niet meer helemaal rationeel na... van wat ze dan uiteindelijk uh, overhouden. Want ja, je moet natuurlijk uh, omrijden, ja, je hoor. Dat verrijd, kost ook benzine, dus... ja, dan zeg je, je verrijdt ook heel wat hoor, benzine. Uh, ja, exact. Dus, ja. Maar goed, dat... Het, uh... maar hoe, hoe hoog moet de prijs dan zijn? Even, want het is nu zeg maar rond 1,70, uh, begreep ik? Nou ja, ik, ik hoorde het meneer Van Zelfs net ook al zeggen... wat het natuurlijk zo is, is dat veel mensen een, een, die hebben een auto... en die, die moeten naar hun werk. Dus de meeste kilometers voor, worden voor een werk gemaakt. Dus ja, het is moeilijk aan te geven. Ze zouden dan echt voor een alternatief moeten gaan kiezen. Het zij bijvoorbeeld de fiets nemen of uh, openbaar vervoer... Kiezen. En uh, ja, mijn, mijn inschatting is zelf dat, uh, dat dan de benzine eerder boven de 2 euro uh, zou ja. moeten komen. Willen mensen echt dus een, een besluit gaan nemen van oké, okay, nu uh, ga ik de auto laten staan. Ja. Meneer Van Zelms, denkt u dat uh, de jager gevoelig is voor uw pleidooi? Uh, nou, ik, ik denk wel dat hij er oren naar heeft in de zin dat hij daarnaar luistert... maar ik denk dat hij politiek niet anders kan dan die inkomsten meenemen... want hij heeft geld te hard nodig. Ja. Uh, ik ben bang dat dat het resultaat zal zijn. Ik vrees het ook. Uh, toch, uh, dank voor een inkijkje wat betreft die benzineprijzen... want we zien ze altijd keurig staan op die borden... maar dit is het verhaal erachter dus. Paul van Selms van United Consumers en Erik de Vries... van de branchevereniging voor Zelfstandige Benzinestations. Het Radio Dagboek. Deze week met Fik van der Rijt, uitgever, negen van dit, uh, ook nog eens auteur van de Elschot Biografie. En dan is het Boekenweek deze week. Ja, publiciteit is voor een schrijver heel belangrijk. Dat hoef je uitgever van der Rijt natuurlijk niet uit te leggen. En zo zat hij gisteravond in de bibliotheek in Amsterdam bij een literaire talkshow. Maar met zijn hoofd was Fik van der Rijt heel ergens anders. Namelijk bij de Libris Literatuurprijs. Er is, het, is naar het toilet voordat ik gezenderd word. Want voor dat je is weet, uh, heel verstandig. zit je ja. echt in de uitzending? <laughs> nou, ik let er altijd wel op dat hij dan dicht staat. Maar... Ja, maar jij weet niet waar ik deeltijd ben. Ik moest vandaag de royalty-afrekeningen bekijken. Uh, eens per jaar dan betalen we de royalties over de verkochte boeken. En dan moet ik dan als uitgever controleren of het allemaal wel klopt. Maar ja, je dag raakt meteen in de war. Want terwijl ik bezig was, stoom de ploeg van. Uh, Tonko Dob stormt binnen en dan weet je, oh, er is weer een nominatie. En jawel, Arno Grunberg is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Hij zit bij de laatste zes. Oké. Okay. Okay. Dan kunnen we vrij uitpraten. Je hebt er ook een? Ja, ja helemaal gezendigd. Helemaal en, en al onze contacten, ja, die lopen al vanaf 1990, 1991, is oh, oh. dus al twintig uh, jaar. Het was een brief die hij me stuurde na onze ontmoeting op de boegmessen in Frankfurt. Ik had hem toen toevallig leren kennen in een restaurant. Toen dus zat hij zij aan zij aan een tafeltje. En ook daar werd Nederlands gesproken. En op, op, zoals dat gaat met Nederlanders in de vreemde. Die beginnen dan met elkaar te praten. En toen was hij daar. Hij was toen zelf uitgever van niet-Arische, Duitse literatuur. Daar moest ik zo om lachen. Dus uh, ik heb hem de, het hemd van zijn lijf gevraagd. En afgelopen heb ik gezegd, nou, als je ooit in problemen komt... want ik denk, met deze niche kun je natuurlijk moeilijk een top uitgever worden. Ik zeg, als je ooit in problemen komt, dan weet me te vinden. Ik heb hem een kaartje gegeven. En een paar dagen na Frankfurt kreeg ik een brief van hem. Dat is het eerste wat ik van hem las. Geacht heer van de Rijt. Ik verkies het om, voordat ik in problemen ben... nog een keer met u in contact te komen. En dat was het begin van een. De uiterst dierbare vriendschap die ik eigenlijk nu al uh, 20 jaar met hem heb. En uh, ja, daar is een enorme auteurschap uit voortgekomen. Ja, eigenlijk een soort romantische droom van elke uitgever dat je de belangrijkste auteur van je generatie zomaar ontmoet. Waarbij we in elkaar herkenden dat we iets van elkaar konden hebben. Hey, Vick, mag ik jou meteen mee uitnodigen naar de tafel? Ja, ik heb Roos uh, nog gezien toen ze ja, 12 13 was, denk ik. Toen, ja. haar, haar vader die had een uh, boerderij in de Achterhoek. Ja. En daar organiseerde hij allerlei literaire activiteiten. En daar ben ik ook een keer geweest. En toen zat er een meisje met heel rood haar prachtig te zingen. En dat doet ze nog steeds. Prachtig. Hij heeft een hartsvriendin, uh, Marjan. Dat is altijd zijn eerste lezer. En daarna krijg ik het. En uh, ja, dat is... Ja, dan neem ik meteen drie dagen vrij... om het heel rustig op mijn gemak te gaan lezen. En ik hou dan heel nauwkeurig een soort leesdagboek bij me. En... Uh, Godzijdank woont hij in New York. Dan heb ik weer een mooie reden om naar New York te vliegen. En uh, net als met Huid en haart, hebben we drie, vier dagen... op het dak van het Gramercy Park Hotel... zinvol zin het hele boek doorgenomen. En daar hebben we zoveel plezier... Elke keer bij het begin bij een nieuw hoofdstuk moest ik even mijn samenvatting voorlezen. Dan begon je onbedadelijk te lachen. <laughs> als, je, als je dan zo'n heel hoofdstuk tot essentie terugbrengt. Ja, dat geeft ook weer iets droogkomisch. Dus dat zijn uh, wonderbaarlijke ontmoetingen. Die ook heel zinvol zijn. Want ja, hier en daar heb ik een suggestie. En hier en daar gaat hij hierop in. Dus uh, een hoop plezier. Kijk, je, ik, heb, ik heb moeilijk werk. Maar je kunt het ook heel leuk maken in je werk. En uh, ja, dat is een beetje. Mijn drijfveer. Dan zijn we aan Dan het einde. Ja, ja, ja, ja, ja. Aan het, einde ja. het kistje met de as was zo heet dat het niet mogelijk was... deze op de bodembekleding van de taxi te zetten. Eén van de mannen achterin moest het in zijn handen nemen... om het al snel over te geven aan een ander. En dat zijn de laatste zinnen. Deel 2 van het radiodagboek van Vic van der Rijt, gemaakt door Anne van der Veen. En alles over het radiodagboek is terug te vinden op lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen de stelling in stand.nl. De vrijheid van godsdienst kan uit de grondwet worden geschrapt. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Maar eerst is hier het laatste nieuws, Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De concentraties radioactiviteit rond de kerncentrale Fukushima in Japan nemen af. Dat hebben de Japanse autoriteiten gezegd tegen het internationaal atoomagentschap. De wind speelt daarbij een positieve rol. Door de westenwind worden de radioactieve stoffen richting zee geblazen. Militairen onder commando van zonen van de Libische leider Gaddafi trekken op in de richting van de oliestad Brega. Daar wordt dagen zwaar gevochten tussen troepen van Gaddafi en de opstandelingen. In steden in het westen zou de opstand door regeringstroepen zijn bedwongen. Koning Hamad van Bahrein heeft voor drie maanden de noodtoestand afgekondigd. In die tijd moet het leger de orde herstellen, staat in de verklaring. Het buurland Saoedi-Arabië heeft op verzoek van de koninklijke familie van Bahrein gisteren duizend militairen gestuurd. Om de regeringstroepen bij te staan. Er is al één Saoedische militair gesneuveld. En het debat in de Eerste Kamer over het elektronisch patiëntendossier wordt opgeschort. Vanochtend uiten de fracties veel kritiek op de plannen van het kabinet om een landelijk patiëntendossier in te voeren. De Kamer is bezorgd dat de privacy van patiënten wordt geschonden. Minister Schippers vroeg na de kritiek vandaag niet meer verder te gaan met de behandeling. Het debat gaat nu over twee weken verder. En dat zijn de hoofdpunten. En dan de, de achtergronden bij het nieuws uit Japan. Hier is bed van slot. Want dat bericht over dat die concentraties afnemen... dat vraagt natuurlijk wel om enige toelichting... en misschien ook wel enige uitleg. Meneer Turkenburg van de Universiteit Utrecht is hier ook. Um, het neemt af, dat zegt het Internationaal Atoomagentschap. Is het ook zo dat het allemaal afneemt? Ik ga ervan uit dat als zij dat zeggen dat dat klopt... maar zij baseren zich op Japanse uh, autoriteiten. Uh, dat is op zichzelf natuurlijk een positieve ontwikkeling. Misschien dat het toch lukt om de reactoren uh, uh, te koelen... Uh, het is wel zo dat uh, na een explosie die zich daar heeft voorgedaan... heb je natuurlijk even een piek. En verwacht je ook eigenlijk dat het daarna even wat, uh, wat minder wordt. De vraag is wat er nu wordt, er, wordt er uitgestoten van uur tot uur. En daar hebben we geen uh, beeld over. Want dat is het eigenlijk wat we nu moeten weten... om actueel ja. een goed beeld te kunnen krijgen van de situatie. Nou, de vraag is natuurlijk ook wat is afname. Ik bedoel, als je op 400 millisievert per uur zit... en dat loopt terug naar bijvoorbeeld 300 millisievert... dan is dat een positief, maar het is nog steeds buitengewoon hoog. Ja. Uh, dat is in de buurt van de kerncentrum. Ja. Maar ondertussen zijn er wel gegevens ook beschikbaar over uh, Tokio. Ja, er zijn net berichten binnengekomen van de Universiteit van, uh, van Tokio. Uh, die heeft de meetapparatuur staan 50 kilometer ten noorden van het centrum van Tokio. Maar het is wel onderdeel van Tokio. En die meldt dat ze daar op die plek uh, stralingsniveaus hebben gemeten... die 60 keer hoger zijn dan wat ze normaal hebben. Dat betekent voor een normaal mens dat hij, zeg maar, als hij daar woont... dat hij in één jaar precies de maximaal toerdalebare dosis krijgt. Voor zwangere vrouwen betekent dat dat ze dan uh, tien keer te veel doses krijgen op die plek. Ja, als ze daar een jaar zouden leven met dit niveau. Ja, dus dat, dat, is, dat is geen goed nieuws? Dat is geen goed nieuws. Dat uh, betekent dat op grote afstand toch ook relativiteit uh, terecht komt. Want Tokio ligt zo'n twee tot 300 kilometer ervan. 250 uit. kilometer en dit is dus op een afstand van ongeveer 200 kilometer van deze reactor dat men dit heeft gemeten. 60 keer hoger niveau aan de grond. En dat is net gemeten een uur geleden, twee uur dat geleden? Dat is uh, een paar uur geleden is dat doorgekomen komen van de Universiteit van Tokio. Goed, we houden die gegevens nauwlettend in de gaten. Het nieuws is dus dat aan de ene kant het afneemt, bij de centrale zelf, maar het verontrustende nieuws is dus dat in de buurt van Tokio er weer hogere waarden zijn, gemeten. Jurgen. Goed, als er meer nieuws is uit Japan, dan hoort u dat natuurlijk via Radio We gaan nu door met Stand.nl. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Jurgen van den Berg, VVD-Kamerlid Janine Hennes-Plasgaard wil dat de debat over de scheiding van kerk en status een keer goed gevoerd gaat worden. Maar dat is volgens haar nog niet zo makkelijk. Christelijke partijen zouden snel bang zijn dat de vrijheid van godsdienst in het geding komt. Dat moet volgens het Kamerlid Hennes-Plasgaard maar eens een keer afgelopen zijn. Sterker nog, het hele grondwetsartikel vindt ze overbodig. Ik ga erover doorpraten met CDA-Kamerlid Mirjam Sterk. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes, mevrouw Sterk. En, uh, u mag alleen maar ja of nee zeggen. Uh. Hier komen ze. Een rustig open debat over deze gevoelige materie is onmogelijk. Ja. Dit getuigt van hoofddoekjes hobbyisme. Wat precies? Dit, dit voorstel van Hennis Plasgaard. Uh... Het is een uitspraak van Gerard Schouw, namelijk, van D66. Oké. Okay. Nou, nee. Nee, want dat zit er ook nog achter, hè? Want dat, dat wil ze eigenlijk ook afschaffen, die hoofddoekjes. Um, maar daar komen we zo meteen ook nog over te praten. Dan de derde. De verhoudingen in de coalitie komen hiermee behoorlijk op scherp te staan. Nee. Goed, nou, u kunt thuis natuurlijk ook meepraten, of waar u ook maar bent... over de stelling van ons in Stand.nl. De vrijheid van godsdienst kan uit de grondwet worden geschrapt. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Kost 50 cent, u kunt ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U mag stemmen op onze website, www.stand.nl... en ook twitteren naar @stand.nl. Um, ja, mevrouw Sterk, de vrijheid van godsdienst... kan uit de grondwet worden geschrapt. Eens of oneens? Oneens. Ik dacht al zoiets. Ja. Maar we leggen eens uit waarom. Nou, omdat ik denk dat de vrijheid van godsdienst, die dus inhoudt dat je zelf mag bepalen wat je gelooft, zo'n fundamenteel basisrecht is, uh, wat niet alleen wij kennen, maar bijvoorbeeld ook Amerika. Hè. Het is het eerste amendement van uh, de wet, uh, van de grondwet van Amerika. Maar dat is zo fundamenteel dat je, vind ik, als een beschaafd land dat ook gewoon in je grondwet hoort te houden. Ja, beschaafde landen uh, met godsdienstvrijheid, dat hoort gewoon bij elkaar. Ik vind dat dat eigenlijk bij elkaar hoort, ja. ja. Nou, daar gaan we zo meteen nog wel even wat verder over inzoomen. Even dat interview erbij gepakt hè, uit de pers. Want daar stond het in vanochtend. Mm -hmm. uh, daarin zegt Hennis Plasgaard ook onder meer... dat zij uh, voor stadhuismedewerkers... geen hoofddoekjes of andere religieuze symbolen uh, meer wil. Wat vindt u daarvan? Nou ja, mijn eerste vraag zou zijn... welk probleem ze daar nou precies mee wil oplossen. Want het komt ergens vandaan dat ze dat wil. Dat is mij niet duidelijk uit het interview. En het andere is dat... Um, het volgens mij, wat volgens mij de VVD ook graag wil emanciperen van bepaalde groepen vrouwen, het dan juist ook heel moeilijk wordt om vrouwen die dus een hoofddoek dragen bijvoorbeeld nog als ambtenaar aan het werk te kunnen stellen. Ik, ik begrijp niet zo goed waarom iemand met een hoofddoek niet meer in een kantine van een gemeentehuis zou mogen werken. Hmm. Dus dat, daar bent u het al niet eens en dan zegt zij ook nog van ik vind dat alle religieuze symbolen eigenlijk weg moeten, dus niet alleen maar die hoofddoek. Ja, dat vind ik altijd het bijzondere bij het liberalisme... dat ze enerzijds staan voor vrijheid... en, en dat ze aan de andere kant zeggen van... ja, dat is alleen als het om mijn vrijheid gaat. Terwijl volgens mij de kern van democratie is... dat je niet alleen jezelf vrijheden gunt... maar dat je dat ook aan anderen gunt. En dat geldt dus bijvoorbeeld voor die vrijheid van godsdienst... waarbij overigens, want dat is natuurlijk meteen de andere kant... Uh, wij ook wel zeggen, dat is natuurlijk altijd wel ingebed... ook binnen de grondwet. Dus ze dus kunnen natuurlijk extreme zijn... en ook, daar, bedoel, daar zijn wij ook tegen. Mm -hmm. um, nog even over die hoofddoek, daarvan zegt zij: uh, he, Kijk nou eens naar Turkije, daar, uh, daar uh, doen ze er helemaal niet moeilijk over. Uh, wij doen hier veel moeilijker met z'n allen. Um, doen het natuurlijk op dat Turkse hoofddoekverbod in officiële functies. Ja, maar goed, ik vind dat Turkije niet een land is wat je zomaar één op één met Nederland kunt vergelijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de positie van minderheden in Turkije of de positie van het leger, is dat volgens mij ook niet iets wat de VVD zou willen overplanten naar Nederland. Nee, nee. En zij zegt in het interview dat de kerk in Nederland behoorlijk in de staat is getreden. Zij noemt daarbij de confessionele scholen, de publieke omroep bijvoorbeeld, maar ook een gevoelig onderwerp als het ritueel slachten. Deelt u die opvatting eigenlijk? Nee, uh, en volgens mij zijn het ook de liberale voormannen geweest... die in het begin van de vorige eeuw ook bijvoorbeeld met, met ons uh, hebben afgesproken... dat het mogelijk is om een onderwijsrichting uh, uh, te stichten als ouders... omdat je de opvoeding thuis in overeenstemming wil brengen... met wat je op school leert aan kinderen. En kijk... Het is natuurlijk wel zo. En ik denk dat de CVD en het CDA elkaar daar ook wel vinden. Dat je bepaalde extremen eh, ook eh, tegemoet moet treden. En natuurlijk moet je kijken bijvoorbeeld bij het ritueel slachten. Dat is natuurlijk iets wat, eh, waar je goed naar moet kijken. Hoe je dat doet op zo'n manier dat de dieronvriendelijkheid daarmee ook eh, een bepaalde plek krijgt. En eh, als het bijvoorbeeld gaat over het dragen van een burka. Dan vinden wij ook dat dat eigenlijk niet past binnen de Nederlandse samenleving. En vanuit veiligheid ook gewoon niet mogelijk zou moeten nee, boerka zijn. Een burka niet, dus, maar hoofddoek wel gewoon. Ja, ik vind kijk een burka. Ja, als je iemand in een boerka loopt kun je niet zien wie dat is. Je kunt niet controleren wat hij doet. Je weet niet of het een man of een vrouw is. En in het kader van veiligheid vinden wij dus ook dat zo'n boerka verboden moet kunnen worden. Maar vrouwen met een hoofddoek kijk, het is inderdaad zo. Dat stelt volgens mij Janine Hennis ook wel dat bepaalde vrouwen onderdrukt worden en zo'n hoofddoek moeten dragen. En ook het CDA is tegen onderdrukking van de vrouw. Maar er is ook een grote groep vrouwen die het vrijwillig uh, draagt. Sterker nog, die het als een soort van geuzesymbool ziet. En onze stelling is dat je onderdrukking van de vrouw niet uh, uh, te, voorkomt... door te zeggen dat vrouwen zo'n hoofddoek niet meer mogen dragen. Want dan is de wereld daarachter nog steeds niet veranderd. U, u, u, zegt zo, u gaat zelfs verder. U zegt dat het werkt de emancipatie van die vrouwen in de hand. Nee, het, ik te, dat het inderdaad Sorry. zelfs moeilijker maakt... voor vrouwen met een hoofddoek... om dan uh, uit, uh, achter de voordeur vandaan te komen... en aan het werk te kunnen gaan. Ja. Dan even terug naar dat, uh, dat grondwetsartikel. Hè. Uh, volgens uh, deze VVD'er kan uh, de vrijheid van Godsdienst best uit de grondwet. Het wordt volgens haar, uh, Hennis Plasga, dus in uh, zoveel andere artikelen al geregeld. Uh, daar heeft ze toch wel een punt, lijkt me. Nou nee, dan zou je misschien naar de andere artikelen moeten gaan kijken. Maar ik vind, en wij zijn daar nogmaals niet het enige land in... en we hebben ook een heleboel verklaringen en verdragen ondertekend als Nederland... die juist als uitgangspunt hebben dat die vrijheid van godsdienst zo ontzettend belangrijk is. Maar we is. hebben toch ook de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van vergadering? Ja, die hebben we ook. Maar de vrijheid van godsdienst gaat daarin gewoon nog verder. Want die gaat er gewoon over dat je als burger vrijgewaard moet zijn van staatsmacht. Hè? Dus dat de staat je niet, zich niet mag gaan bemoeien met... hoe je jij gelooft en hoe je daar uitdrukking aan zou willen geven. En dat is, vind ik, zo'n basisrecht uh, dat dat ook gewoon echt... een hele duidelijke plek uh, hoort te krijgen in zijn grondwet. En nogmaals, in Amerika hebben ze dat als eerste notenbenen in een grondwet opgevoerd, wat mm. wij in Nederland niet eens hebben. Mm. Maar is dit nou precies wat zij ook bedoelt met dat dat debat... dus altijd heel moeilijk gevoerd wordt over de scheiding van kerk en staat? Dat dat bemoeilijkt wordt door de christelijke partij? Want dat zegt zij, hè? Nou ja, ik, ik, ik, wij staan op zich open voor ieder debat over kerk en staat. Omdat er natuurlijk best wel excessen zijn waar je het met elkaar over moet hebben. Hebben. En dat het volgens mij ook gewoon belangrijk is om elke keer weer de verantwoordelijkheden over en weer in de gaten te houden. De, de, de overheid hoort zich niet te bemoeien met het aanstellen van predikanten in een kerk, ofwel het er zondags wordt verkondigd. En net zo min hoort de kerk ook niet te bepalen wat er in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen moet komen of wat het kabinet zou moeten beslissen. En ik denk dat het van belang is dat we dat ook elke keer weer goed uh, zeg maar scheiden. En ik, wij, wij lopen daar een debat. Daarvoor nooit, uh, willen we nooit uit de weg gaan. Aha. Want maar André Herhaalvoert ik... heeft zich al gemeld voor het debat van de ChristenUnie. Ja, ik begreep dat GroenLinks ook wel zo'n debat heeft aangevraagd. En het is prima. Hè? Ik denk ook dat het belangrijk is dat we daarover van gedachten wisselen. Zeker zeg ik dan, in een tijd waarin er door bepaalde politieke partijen juist ook uh, aan dat grondrecht wordt getrokken. Omdat men vindt dat bepaalde religies eigenlijk geen uh, religie mogen zijn en hier geen recht van bestaan hebben. En en juist de PVV. dan vind ik het belangrijk. Ja, en dan vind ik het belangrijk, uh, en dat hebben we ook in het regeerakkoord gezet, met elkaar, om te onderstrepen dat wij een land zijn. Waarin je mag geloven wat je wil. Waarin je mag zijn wie je wil. En dat hoeft niet alleen achter de voordeur. Dat mag ook gewoon op straat. Bent u dan verrast door de uitspraken van Janine Hennis? Nou, om heel eerlijk te zijn inderdaad wel een beetje. En ik ben ook wel benieuwd of de VVD zelf ook uh, zich achter deze uitspraken opstelt. Uh, maar goed, ik ken Janine ook als een heel redelijk mens. Dus uh, ja, goed. Ik, ik denk dat misschien de soep niet zo heet gegeten wordt als die op dit moment wordt opgediend. Maar... Ik vind dat recht uh, op kunnen zijn wie je bent... en geloven wie je bent zo ontzettend belangrijk... dat ik vind dat we daar ook voor op moeten komen. Ja, mm. nou, want uh, U noemde net zelf al even de PVV. Uh, die zullen hier toch wel uh, blij mee zijn met deze uitspraken. Uh, sterker nog, in de campagne rond de provinciale statenverkiezingen... stelde de lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Michiel de Graaf... nog voor dat die hoofddoekjes maar verboden moesten worden in provinciehuizen. Ja, en toen hebben wij als CDA ook gezegd... dat we dat echt weer zo'n symboolmaatregel vonden... Uh, die totaal niet uh, effectief is voor het probleem wat ze willen bestrijden. En dat is namelijk dat er bepaalde de vrouwen onderdrukt worden. En daar zijn wij de eerste voor. Daarom willen wij bijvoorbeeld ook dat alles wordt gedaan... om eergerelateerd geweld uh, aan te pakken. Bijvoorbeeld als je uh, ruzie krijgt met je familie... omdat je een verkeerde uh, vriend hebt... en uh, dan zelfs met de dood bedreigd wordt. Daar zijn wij als CDA-fractie altijd heel fel op. Maar dat los je niet op dat probleem door te zeggen... dat vrouwen met een hoofddoekje niet meer in een bus zouden mogen. Hmm. Um, uh... De D66 noemde ik al even, Gerard Schouw, die uh, reageerde door te zeggen... Uh, dat het hoofddoekjes hobbyisme is van de VVD. Maar dat vindt u te ver gaan, hè? Ja, goed, kijk, ik, op zich um, uh, kan ik mij best wel vinden... in uh, het willen aanpakken van die vrouwenonderdrukking. Hè, daar, vindt het CDA, uh, de, daar vinden we zeg maar, uh, elkaar uh, in die strijd. Maar het middel daartoe om dan uh, die hoofddoek te verbieden... in ieder geval op stadhuis, en ik begrijp nog steeds niet zo goed... waarom ze dat dan daar wil, want dat zegt ze verder niet in het interview. Ja, dat is wat ons betreft een beetje een uh, verkeerde weg. Ja. Nou is er die, die, die precaire situatie in de Eerste Kamer... Hè, wat betreft de meerderheid, daar zit de SGP, uh, de, zeggen, de, de coalities zou de steun van het SGP wel kunnen gebruiken. Nou ja, dit is natuurlijk niet echt uh, uh, SGP-materiaal waar zij nu mee komt. Dus dat is niet zo handig lijkt me, politiek gezien. Ik weet niet wat de SGP hiervan vindt. Uh, maar ik moet zeggen, daar ga ik ook verder niet over. En het is duidelijk wat het CDA vindt. En dat is volgens mij voor mij als Kamerlid het allerbelangrijkste. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U, u blijft meeluisteren. Ik kom zo meteen bij u terug. Aan het eind van uh, dit uur. Uh, ik begrijp dat er problemen zijn met onze site. Maar ik heb hier toch nog wel een soort van uh, laatste tussenstand dan. Uh, de vrijheid van godsdienst kan uit de grondwet worden geschrapt. Eens 55 oneens 45. En er is door 1250 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Paarden uit Rotterdam. Ik denk dat mevrouw Janine, hoe ze ook verder heet, Hennis wel een punt heeft. Ja, ik ben zelf predikant, maar ik meen toch te moeten zeggen dat vrijheid van godsdienst heel mooi klinkt maar in de praktijk veel problemen oproept. Want wat verstaan we precies onder godsdienst? Dat wordt niet duidelijk uit het artikel. En in de praktijk is het zo dat iedere sectarische opvatting... of dwaling of bijgeloof of fundamentalistische neiging... of noemt u maar op, of ideologie... als godsdienst betiteld kan worden. En dat houdt grote gevaren in, in ethisch en maatschappelijk opzicht. En de islam met zijn uh, sharia is daar wel een afschrikwekkend voorbeeld van. Overigens ben ik niet uh, tegen uh, hoofddoekjes, want er moet ook vrijheid zijn uh, van kleding, van mening, Aha. van denken. Dat staat buiten kijf. Dus in zoverre zijn, de, is de pri privacy ook in, in religieus opzicht toch wel gewaarborgd. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, ik ben wel voor vrijheid van godsdienst. Ik vind het een privé kwestie. Uh, het enige probleem is dat wij in het Westen hebben uh, sterkte scheiding van... Uh, staat en uh, godsdienst. En onze uh, moslim-medelanders uh, uh, stellen toch godsdienst uh, boven alles... en verder ben ik tegen superioriteitsgevoelens. Mm. En, en als we het dan over die stelling hebben... de dus vrijheid ja. van godsdienst kan uit de grondwet worden geschrapt, dan zegt u? Nee. Nee, oneens. Ik vind dat een privé-kwestie. Ja, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Bos. Dag meneer Bos. Dag meneer. Ik wou eens wel weten te zeggen van... Uh... Ik heb een God uit lief, die lief is en geen oorlog gemaakt. En hun spreken elke dag van vrijheid van godsdienst. Ik vind dat je daar God mee beledigt. Iemand die alleen maar voor vrede en liefde is. En met de geloven allemaal, die honderden geloven... hebben ze zolang als de wereld bestaat, oorlog gevoerd. Hmm. Alleen maar oorlog gevoerd. Tot vandaag en de dag nog. Want dan zitten ze te bidden aan God... Of die hem wil helpen. En de andere kant zit te bidden of die hem wil helpen. Ja, Om elkaar af te maken. Ja. Zo'n God bedoel ik niet. Ik, ik geloof zeer zeker dat er een God bestaat. Maar ja. een hele lieve God. Ja, maar nu, nu even naar de stelling. De vrijheid van Godsdienst kan uit de grondwet worden geschrapt. Ja, ja. natuurlijk kan het uh, eruit ja. geschrapt worden. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met uit Den Haag. Ik vind dat het artikel niet geschrapt kan worden. Want als ik nu niet uh, ver uh, aangevallen word op mijn gelovend-zijn. dan kan ik zeggen: hé, hey, artikel uh, 1 in de grondwet. dat beschermt mij. en dan wordt ik dikwijls ingebonden. Maar dat, die bescherming is dan weg. Ja, maar ja, goed, er zijn toch nog allerlei andere artikelen. waar als u aangevallen wordt, uh, laten we zeggen fysiek. nou ja, dan zijn er, dan zijn er allerlei dingen. Maar ook, <laughs> ook, laten we zeggen, in woord. Uh, ja, ja, ja, maar uh, dit, is, dit is een wet wat, wat bij, uh, vrijwel bij iedereen bekend is. En er wordt er begrepen wat er bedoeld wordt. En als ik nu ga zeggen in uh, het wetsartikel 500 lid 3, wie weet wat, er daar, wat daarin staat? Ja, ja, dus u zegt gewoon houden dit. Ja hoor, ja. zeker weten. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um... Wat mij betreft, het zou er wel uit kunnen, geloof ik. Ik ben, zelf, ik ben geen moslim, ik ben wel christen. Kijk, Jezus woont in het hart. En geen wet die er wel of niet is, kan daar iets aan veranderen. Ja. Ja. ja. Dat leeft in je. Ja. En dat haalt niemand eruit, wat ze ook doen. Nee, goed. Dank Kijk, u... Want ik ben nu christen. Maar mocht ik jonger zijn en bij de ambtenarij werken... en ik moet een huwelijk inzegenen van twee gelijke paar, hoe heet dat... dan zou ik het niet doen. Nee. Dan heb ik geen waan meer, oké. Okay. Maar dus dat artikel heeft op zich geen zin. Nee, nee. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo? Hallo? Ja, zeg maar. Ja, u spreekt met Franklin de La uh, Ik ben een PVV-stemmer. En dat mag iedereen weten. Ja. Maar ik ben het niet eens met de stelling. En waarom niet? Ik, ik vind uh, de vrijheid van godsdienst... is een basisprincipe van de grondwet. Uh, als je ziet hoe hier de moslims... met open armen ontvangen zijn... en als je ziet hoe de christenen... in de moslimlanden uh, ontvangen worden... dan zeg ik... wij moeten dat niet willen. Mm. En ik vind ook dat uh, de mensen... maar eens op moeten houden... Met de P iedere keer in een bepaalde hoek te zetten... Want het is niet echt uh, tegen, de, tegen het moslimgeloof dat ze zijn, maar ze zijn gewoon tegen de uitwassen ja. daarvan. Nog even naar die hoofddoekjes kwestie, want die heeft Hennis gaat ook aangekaart. Uh, nou, dat is duidelijk wat de PVV daarvan vindt. Wat vindt u daarvan als, als PVV-stemmer? Uh, de, de, de hoofddoekjesproblematiek. Nou ja, zij zegt dus bijvoorbeeld in openbare gebouwen, uh, Stadhuis noemt ze als voorbeeld, geen hoofddoekjes meer. Ja, nou ja, goed. Uh, ja, ja, wat moet je daar nou van zeggen? Nou ja, mevrouw, mevrouw Sterk zegt dat is geen goed idee want die vrouwen die daar nu dus werken nog... Hè, die dus naar buiten treden en in de samenleving uh, actief zijn... die zouden dan wel eens terug naar huis gejaagd kunnen worden. Ja, nou, misschien is dat wel zo. Maar ik heb, ik, uh, ik heb uh, geen bezwaar tegen hoofddoekjes... Als ik naar mijn favoriete viswinkel ga om daar mijn, kopje, mijn portie uh, kibbelingen te, te, te eten, te bestellen... dan word ik ook bediend door een meisje met een hoofddoekje. Ik heb daar geen problemen Die mee. Die niet zo wel lekker. Ik heb wel problemen met de boerka. Ja. Dat wel. Ja, goed. Dank u wel, meneer. Stam.nl, goedemiddag. Hallo met een Soel. Mag ik twee opmerkingen maken? Ja de eerste is, nou, die scheiding van, staat en, van kerk en staat, de staat is democratisch, dus dat houdt in dat, dat het niet een doorbreking is van scheiding van sterk, kerk en staat als daar, als, als daar hoofddoekjes ook in stadhuizen te vinden zijn, dat het in als privézaak. Ik vind dan ook dat die vrijheid van godsdienst moet gehandhaafd blijven. Maar mijn tweede opmerking, en ik geef toe, ik heb daar geen oplossing voor, hoe kan je in het kader van vrijheid van godsdienst, daarom komt die wereldmoslimleider, die Kwaradawi komt hier spreken, bij wijze van spreken, hmm. nou die man die is, zoals zoveel moslims, puur een aanhanger van de fascistische ideologie. Hmm. Hoor maar spreken hoe die spreekt, dat is verschrikkelijk. En dan kan, je, kan hij dan zeggen, ja, jullie hebben vrijheid van godsdienst, ik moet die kunnen spreken. Waar zijn de grenzen? Ja, dus eigenlijk aan de ene kant zegt u van dat artikel moet, moet zeker in stand blijven... maar dit, dit soort dingen kan onder, dat, onder die vlag ja, ook gebeuren. Ik weet niet waar de grenzen liggen. Ik vind wel dat dat toestand. dat moet iedereen in vrijheid moet dat kunnen doen... Oh. En, zo. en halal eten ook. Ja. Maar ik blijf erbij dat de islam heeft fascistische kanten. En daar, daar kots ik op. Ja. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Ralf Marijand, goedemiddag. Nou, ik, ik ben het eh, met, volkomen eens met de stelling... de, de vrijheid van godsdienst voldoende gewaarborgd in, in de grondwet. Dus dat is volkomen overbodig om dat nog eens apart vast te gaan leggen. Maar, U bent het eens met mevrouw Hinnis Plasgaard? Ja, eigenlijk helemaal. Dat kan ook niet anders. Ik ben ook een liberaal wat dat betreft. En dan nogmaals, ik ben het ook eens dat, dat hier elke godsdienst van goede wil... hier volkomen de vrijheid van handelen heeft. Maar het gaat juist om de bozaardigen. En dat is nou, het moslimgeloof is daar een prototype van dat hier niet thuis wordt. En die maken dus ook, als ze de kans krijgen... gaan. Ze maken van onze vrijheden die, we, vrijheden. die we hebben. En dat gaat niet alleen in de politiek. maar ook op de scholen. de bijzondere ja. scholen. Daar, daar gaan wij straks. voorkomen aan onderdoor dat zij misbruik maken van, van onze vrijheid. en die wij ook. voorkomen legaal toepassen. Maar nou goed, het geldt dus voor alle geloven. behalve voor de moslim. Ja, voor het moslimgeloof. Wel. Er is namelijk geen enkel geloof. wat zo bloeddorstig. en. en. en voorkomen verbonden is. met de staatsinrichting. want er is geen onderscheid. tussen, tussen geloof. en. en, en tussen staatsinrichting. In, in al die moslimlanden. Dat mm. is één en dezelfde vak. Ja. Dat wordt niet voldoende onerkend, helaas. helaas. En dat zal op den duur on behoorlijk onze, onze, ons gaan opbreken. Daar ben ik heel erg bang voor. Hm. Dank voor het bellen. Aha. We gaan terug naar Mirjam Sterk, CDA 2 Kamerlid. Laten we even bij die laatste meneer beginnen. Wat is uw reactie daarop? Nou ja, kijk, dat uh, vrijheid van godsdienst niet een vrijbrief is om dan maar bijvoorbeeld op te roepen tot geweld of uh, anderszins. En dat die vrijheid van godsdienst natuurlijk altijd gepaard gaat met die scheiding tussen kerk en staat. En wij hebben als CDA een aantal jaar geleden ook, en dan kom ik eigenlijk terug op de allereerste manier... die predikant die sprak over de sharia, ja. hebben wij ook ervoor gepleit om onze, uh, ja, onze grondwet eigenlijk zo in te richten dat het niet mogelijk kan zijn dat iemand die via een democratisch. Een gekozen weg een ondemocratisch principe, namelijk die sharia-wetgeving in de wetgeving zou willen zetten, om die weg zeg maar te blokkeren. Dus het is niet zo dat Vrijheid van Gods is een vrijbrief is voor godsdiensten om maar alles te doen wat ze hier willen. Maar, maar u hoorde ook die ene meneer zeggen, die had het over die wereldmoslimleider, geloof ik, ik ben zijn naam al even weer helemaal kwijt, maar die, uh, die zegt van ja, die, daar, daar zit ik een beetje mee, van mag, je die, mag die nou gewoon hier in Nederland uh, gewoon zijn verhaal komen vertellen en, en uh, desnoods mensen oproepen tot dingen? Nou, ja, dat ligt er dus aan uh, wat zijn verhaal zal zijn als hij op zal willen roepen tot geweld dan denk ik dat uh, hij bij de grens tegengehouden moet gaan worden. Maar het is wel zo, en dat zegt overigens de VVD ook natuurlijk... dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland gewoon wel heel ruim is... en dat de rechter ook daar heel veel ruimte aan geeft in het publieke debat. En dat is ook goed. Uh, maar waar, uh, ja, waar geweld dreigt te komen, ja, daar moet gewoon ook de rechter een stukje voor steken. Ja. Ik, ik wil nog even een paar... Uh, er zijn een paar mensen die op ons forum uh, eens hebben gestemd. Hier zegt iemand, uh, vrijheid van godsdienst wordt al ondervangen... door andere artikelen in de grondwet. Nou, dat zegt de VVD in feite ook, of dat mevrouw Hennis Plas gaat, stand uit de tijd dat de staat niet per definitie seculier was... in tegenstelling tot de tegenwoordige tijd. Nou ja, volgens mij um, uh, stamt het in ieder geval uh, ook uit uh, 1948. Het is al eerder natuurlijk door uh, onze voorman Willem van Oranje gezegd... dat de staat geen inmenging mag hebben met wat iemand gelooft. En in 1948 is dat ook uh, vastgelegd. En ja, ik denk daarmee dat het echt een van de pijlers is van onze rechtsstaat. Want ja, nogmaals, het gaat erover dat de staat zich niet te bemoeien heeft... met wat iemand gelooft. En ik vind dat zo'n groot goed en ook zo'n grote waarde. En zeker als je dat afzet tegen samenlevingen waar die waarde er dus niet is. En ik heb een beetje... Ik heb daarmee de boel op scherp gezet... maar bijvoorbeeld vergeleken met landen als Iran... waar dat dus niet zo is. Uh, ja, Ik denk dat het dan extra duidelijk wordt... hoe hard wij daarvoor moeten knokken om dat recht... en daarmee dus een uitdrukking van hoe belangrijk wij dat als samenleving vinden... ook gewoon in die grondwet te houden. Ja, en hier zegt nog iemand, uh, is het ook eens met de stelling trouwens... vrijheid van godsdienst wordt te vaak gebruikt om meer rechten aan relies toe te kennen... dan aan uh, anders denkende medeburgers. Vrijheid van godsdienst betekent vaak onvrijheid voor anderen. En als voorbeeld noemt deze meneer of mevrouw de zondagssluiting. Nou ja, ik denk dat je in een uh, samenleving altijd met elkaar in gesprek moet blijven. En dat er altijd minderheden en meerderheden zijn. Er zijn volgens mij ook een heleboel christenen die bijvoorbeeld weer heel anders denken over die zondagssluiting. Dus ik denk ook niet dat je dat zomaar op het konto kan zetten van dat een religie uh, daar op een bepaalde manier over zou denken. Ik bedoel, de christendemocratie heeft daar wel een duidelijke opvatting over. Maar dat is nog iets anders dan iedereen die naar de kerk gaat uh, te ja. veroordelen dat ze die opvatting zouden ja. hebben. Goed, u hebt eigenlijk de handschoen opgenomen, heet dat geloof ik. Hè? Uh, in ieder geval had al gemeld dat hij mee wil doen aan het debat en u zei het eerder... Deze uitzending ook. Laat maar komen dat debat. En uh, wij zullen laten horen wat we ervan vinden als CDA zijnde. Uh, dank voor uw bijdrage aan Stand.nl. Mirjam Sterk. Graag gedaan. CDA Tweede Kamerlid. Uh, dan had ik u graag de tussenstand willen melden. Maar uh, die site ligt er op een of andere manier uit. Of er wordt heel veel gestemd. En uh, dat kan natuurlijk. Dat de boel dan uh, staat... Uh het worden. Uh, ik kan dus geen tussenstand melden, dus de, dat houdt u uh, te goed. Uh, gewoon maar in de loop van de dag toch even kijken of die weer werkt. En ik kan u ook doorverwijzen naar onze jubileumuitzending uitzending om 1 april maar dat moet ook via de site, dus dat doen we ook maar even niet want dan zitten we een verwarring te stichten. Dus snel naar Thijs van de Brink voor het onderwerpen van Dit is de dag. Ik heb hier een boek in mijn hand. Uh, de generatorgeneratie van Franca Hummels een collega van jou als ik goed geïnformeerd Ken ben. Goed, ja. Leven na Tsjernobyl. Die heeft een boek geschreven over uh, 25 jaar na Tsjernobyl. want 26 april is het precies 25 jaar geleden dat daar de, de boel uh, de lucht in uh, en dus een beetje praten over wat misschien Japan te wachten staat. Ja. Goed, dat zometeen na tweeën. Dit is de dag met uh, Thijs en Elsbeth. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Ga nu naar Radio 6.nl. Kijk ook op gitp.nl en ontdek waar bewegingsruimte zit voor talentontwikkeling. Dit is Radio 1.